Het kan niet altijd kaviaar zijn. De ongelooflijke maar ware avonturen van Thomas Lieven. Bankier van beroep, geheimagent agent tegen wil en dank en kookkunstenaar uit Roeping. Een hoorspelserie in twaalf delen naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel in de bewerking van Dick van Putten. Vandaag deel 6. De zwendel met de Rijkskredietkasbiljetten. Overste Werte, alstublieft. Verbind u door. Werte? Overste, met lieve. Ja, hoor eens, lieve, ik ben op het ogenblik in een zeer belangrijke bespreking. Dit is ook belangrijk, overste. Ik zal u niet langer ophouden dan nodig is, maar ik heb u een voorstel te doen van zeer groot belang. Ik verzoek u mij aan te horen en daarna onmiddellijk Admiraal Canaris op de hoogte te stellen. Ja, wat is dat voor waarde? Overste, wanneer begint die actie daarginds? Morgen vroeg, waarom? Ik verzoek u mij met de leiding van die actie te belasten. Lieve, ik ben volstrekt niet in de stemming voor grapjes. Hoort u mij alstublieft aan, overste. Luistert u althans wat mijn voorstel inhoudt. Ik stel voor dat u mij toestaat om onmiddellijk... Hey. Non de dieu. Bent u krankzinnig geworden? Het is nog geen zes uur in de morgen. Wat wilt u eigenlijk? Uh, professor de Boucher spreken. Nu? In het Hals ja. van de nacht? Ja, hoort u eens. Ja. Oh, dank u. Dank u zeer. Enfin, het zal wel dringend zijn dan. Wie kan ik aandienen? Hebt u telefoon hier? Ja, monsieur. Ik zal zelf met hem spreken. Gaat u binnen, meneer. Daar hangt de telefoon. Wacht, ik zal het nummer van de professor voor u draaien. Met Everett. Everett? Waar, waar bent u? In de woning van de concierge. Laat hij u onmiddellijk bij me brengen. Ik wacht op u. In Schemelsnaam, wat heeft u aanleiding gegeven hierheen te komen, Captain Everett? Professor, het maquis croissant heeft de brug bij Garjules opgeblazen. de ontvangen instructies, ja. Mm -hmm. Goeie kerels. Dappere kerels. Domme kerels. En vooral eiterlijke kerels, professor. Onverantwoordelijke kerels. Mijn kapitein, luistert nu... Weet jullie... u wat die vervloekte gekken gisteravond gedaan hebben? Ze zijn achter de zender gaan zitten... en hebben de namen en de adressen van de leden van het marquis Croissant doorgegeven. Cassier, Rolf, professor Deboucher, Yvonne de Jean... luitenant Belcourt, namen en adressen... Maar waarom dan toch een zeemelsnaam? Om zichzelf aan te prijzen. Opdat generaal de Gaulle zeker zou weten wie de dappere helden zijn... die de hoogste onderscheidingen verdienen... Domkoppen hebt u daar gins in de bijgezette professor. Natuurlijk. Het was fout die namen door te geven. Maar kan het een misdaad worden genoemd? Is Londen door in gevaar gebracht? Nauwelijks, denkt me. Dat kan dus niet de reden zijn dat u hierheen komt... en uw leven op het spel zet. Waarom riskeert u uw leven, Captain Everett? Omdat ik niet Captain Everett ben. Maar Thomas Lieve. Huh? Omdat ik niet voor Londen werk... Maar voor de Duitse afweer. Wat? En omdat het Marquis Crosant al die maanden niet met Londen, maar met de Duitsers in radiotelegrafisch contact heeft gestaan. Dat kan ik niet geloven. Dat zou al te afschuwelijk zijn. Ik wil het niet geloven. Het oh, is waar. Ah. Captain Everett, u bent het werkelijk. De vrouw van de conciërge heeft me opgeduid. Ik woon ook hier. Wat is er gebeurd, Captain? Wat is er gebeurd? Waarom zwijgen jullie? Professor, wat is er gebeurd? Kindje, de hand die je vasthoudt is de hand van een Duitse agent. Wat? Captain Everett heet in werkelijkheid Thomas Lieven... en werkt voor de Duitse abweer. De zender die ons instructies gaf is opgesteld... in het hoofdkwartier van de abweer in Parijs. Ik vind u het gemeenste, het laagste... het, het smerigste die individuele bestaat, meneer Lieven... Een grotere schoft, kan ik me niet voorstellen. Wat u voor mij denkt, laat me onverschillig. Het is niet mijn schuld dat er niet alleen bij ons... maar ook bij u van die ijdele egoïstische idioten bestaan. Als die cassier en die roef. Maandenlang is alles goed gegaan. Noem je dat goed, zwijn? Ja, ik noem dat goed. Er is in deze streek maandenlang niemand neergeschoten. Geen Duitser, geen Fransman. Het had zo verder kunnen gaan. Ik had jullie allemaal kunnen beschermen... tot het eind van deze vervloekte oorlog. Jij schoft. Die. Yvonne, niet doen. U, u. Wij, wij, wij, wij, wij hier... Mademoiselle! Ah, Toen gisteravond de namen deur kwamen, heeft de abweer onmiddellijk Berlijn op de hoogte gebracht. Er zijn maatregelen getroffen om de eenheid bergjagers die voor de stad ligt in te zetten. Daarom heb ik nogmaals met de chef van de abweer in Parijs gesproken. Waarom? Dat is mijn zaak. Pardon, ik wil u niet kwetsen. Hm. Ik heb hem voor ogen gesteld dat de inzet bergjagers ongetwijfeld offers zal vergen aan beide kanten. Er zullen mensenlevens verloren gaan, Duitse en Fransen. De Gestapo zal de gevangenen folteren. Ze zullen hun kameraden verraden. Nooit! mond! Er bestaan afgrijzelijke folteringen. En u weet dat, meneer Lieven, niet waar? Ik geloof dat ik nu heel veel begrijp. En ik voel dat het ondanks alles nog altijd klopt. Wat hebt u nog meer tegen uw chef gezegd? Ik heb een voorstel gedaan. Een voorstel dat inmiddels door admiraal Canaris is goedgekeurd. En hoe luidt dat voorstel? U bent de geestelijke leider van het Marquis -Cosan. De mensen doen wat u zegt. U roept de groepen bij de molen van Gergules bij elkaar en zet het een dat er uit deze situatie geen uitweg is. Dan kunnen de bergjagers de mannen daar gevangen nemen zonder dat er een schot behoeft te vallen. En verder? In dat geval staat admiraal Canaris er met zijn erewoord borg voor hm. dat u geen van alle aan de SD wordt uitgeleverd, maar als reguliere krijgsgevangene in een kamp van de weermacht wordt geplaatst. Dat is erg genoeg. Onder de gegeven omstandigheden is het verreweg de gunstigste oplossing. De oorlog zal niet eeuwig duren. Hoe kom ik in Les? Ik breng u weer aan de auto heen. De tijd dringt, professor. Als u het voorstel niet aanvaardt, begint om acht uur de actie der bergjagers. Zonder ons. En Yvonne? Zij is de enige vrouw in onze groep. Een vrouw, meneer Lieven. Uh, Mademoiselle Yvonne zal ik als mijn persoonlijke gevangene... Als jij denkt... Dat... Laat me uitspreken, alsjeblieft als mijn persoonlijke gevangenen op het politiebureau in een cel zetten. Daar blijft zij tot de actie voltooid is... opdat ze in haar patriotisme geen onheil aan kan richten. Daarna haal ik haar weer uit de cel om haar over te brengen naar Parijs. Op weg daarheen zal het haar gelukken te ontvluchten. Wat? Op weg naar Parijs zal het u gelukken te ontvluchten. Dat is de tweede gunst die mijn chef me mij heeft toegestaan. Het wordt zo te zeggen een door de Duitse abweer goedgekeurde vlucht. Als er aan God bestaat, dan zal hij je straffen... Verrekken zul jij. Langzaam en ellendig verrekken. Ik denk er niet aan om te vluchten. En professor Demouchier zou je voorstel ook niet aanvaarden. Nooit. Wij zullen strijden en sterven. Allemaal. Tot ja, de laatste man. tuurlijk. Groot gelijk. En nou ga je netjes Net. zitten en houd je eindelijk je mond. Jij, jij helding. Karel, neem even op. Spoedbericht voor Berlijn. Geheim. 14 uur 35. 9 augustus. Van Abweer Parijs aan hoofd Abweer Berlijn. Bergjagersbataillon, gebied Clermont-Ferrand, onderzonder furel Dieven, nam 7 augustus omstreeks 22 uur bij de molen van Garjules het maquis Crozant gevangen. De leden van het maquis onder leiding van professor de Boucher boden geen weerstand. Gearresteerd werden 67 mannen die volgens instructies werden overgebracht naar het krijgsgevangenkamp der Weermacht nummer 343. Einde. Of einde. Op de 27 september 1945... ...zou professor Deboucher ten overstaan van een geallieerde onderzoekcommissie te Parijs... ...woordelijk verklaren... Alle leden van het Maquis Cousin werden in kamp 343 humaan behandeld. Ze hebben alle de oorlog overleefd en zijn behouden in hun vaderland teruggekeerd... Ik moet er de nadruk op leggen dat wij ons leven te danken hebben... aan de moedige en menselijke houding van een lid van het Duitse abweer... die zich aanvankelijk had voorgedaan als de Britse captain Everett... en die mij de 6e augustus 1943 in Clermont-Ferrand kwam opzoeken. Hij zei bij die gelegenheid de officier van speciale diensten... Thomas Lieven te zijn. Dat was september 1945, na de oorlog. Maar wij keren voorlopig terug naar de 17e augustus 1943... In Parijs, in Hotel Lutetia, riep overste Wegte zijn naaste medewerkers bij zich in zijn bureau. Hauptmann Brenner en zondervuurer Lieven. Meneer, ik heb zojuist uit Berlijn bepaalde instructies ontvangen. Hauptmann Brenner, in verband met uw verdiensten in zaken de liquidering van het Marquis Crozat, wordt u met terugwerkende kracht per 1 augustus bevorderd tot majoor. In naam van de Führer... Verleen ik u voort, het krijgsverdienste kruis eerste klasse met de zwaarden. Bravo, bravo! Dit heb ik uiteraard alleen aan u te danken. Onzin. Ah, en u? Vertelt u me eens wat we met u moeten beginnen. Wonderlijk officier van speciale diensten die u bent. U bent burger. En dat wil ik ook bij voorkeur blijven. Maar Berlijn vraagt mij te informeren welke onderscheiding u graag zou willen hebben. Met ridderrudders kunt u mij niet gelukkig maken, overste. Maar als ik een verzoek mag doen... Ja, zegt u het maar. ...dan zou ik graag een ander arbeidsterrein hebben. Geen partisanenbestrijding meer. Ik ben een man die graag lacht en vrolijk is... ...en dat is mij in de laatste weken volkomen vergaan. Dan heb ik iets dat als geknipt voor u is. En dat is, overste... ...de Franse Zwarte Markt. De mensheid heeft nog nooit zo'n grote, zo'n krankzinnige... ...en zo'n gevaarlijke Zwarte Markt gekend als hier in Parijs. U maakt mij nieuwsgierig. Iedereen koopt hierin. De Tood, de marine, de Luftwaffen, het leger... En nu heeft ook de SD zich nog ingeschakeld. Ze bieden tegen elkaar op en dat heeft de prijzen tot astronomische hoogte doen stijgen. Het is een ontzettende troep waar een einde naar gemaakt moet worden. Zou dat iets voor u zijn, meneer Lieven? Ik geloof dat dat net een kolfje naar mijn hand is, overste. Niet te gevaarlijk? Och, ik heb op dit terrein een bijzonder goede opleiding gehad toen ik nog in Marseille woonde. Ik geloof dat ik aan alle voorwaarden voldoe. Ik heb hier nog een villa in het borde -Boulogne. Ik kan met behulp daarvan een zeer vertrouwenwekkende indruk maken. Kunt u mij figuren noemen die in dit opzicht mijn aandacht verdienen? Ja, een collega van u, bankier. Zeker Jean-Paul Ferraud. Woont in de avenue Malakoff, nummer 24. Begin september had ik mijn kleine villa in het bois naar mijn zin ingericht. Mijn villa waar ik zoveel plezierige uurtjes had doorgebracht met de lieve Mimi Chambayre. De kelder was gevuld met van de zwarte markt afkomstige spiritualiën. De keuken met van de zwarte markt afkomstige levensmiddelen. Het werd tijd aan de jacht te beginnen. Ik belde de bankier Jean-Paul Ferro en vroeg hem te eten. Tot mijn verrassing nam hij de uitnodiging aan. Werkelijk een uitstekende, han, monsieur. Die heeft in de Rode Rijn gelegen, nietwaar? Vijf dagen, inderdaad. Ik ben buitengewoon verheugd hè, dat u aan mijn uitnodiging gevolg hebt gegeven. Maar dat spreekt toch vanzelf. Mij wordt tenslotte niet iedere dag uitgenodigd door een agent van de Duitse adweer. Ik heb mij omtrent u mm -hmm. op de hoogte gesteld, monsieur Lieven. Mm -hmm. Eén ding staat vast, u bent op mij afgestuurd... ...omdat men mij als een de grote figuren achter de schermen van de Zwarte Handel beschouwt. Klopt dat of niet? Het klopt, ja. Nee, nee, nee, nee. u moet werkelijk nog een plakje vlees nemen. Eén ding begrijp ik niet. En dat is? Dat u gekomen bent... Of schoon u mij wantrouwt en weet wat ik wil, daar moet wel een speciale reden toe zijn. Die is dat natuurlijk? Ik wilde de man leren kennen die misschien mijn vijand zou blijken. En bovendien wil ik mij informeren omtrent uw prijs, zodat hij mogelijk een regeling kunnen treffen. U bent toch blijkbaar niet zo goed op de hoogte wat mij betreft. Jammer, jammer, Monsieur ferro Ik had mij verheugd op een gelijkwaardige tegenstander. Er is dus tussen ons geen overeenkomst mogelijk. Dan is het mijn beurt, om jammer te zeggen. Ik ben bang dat u het gevaar onderschat, nu u vanaf dit ogenblik zult moeten leven, monsieur. U begrijpt dat ik niemand kan toestaan in mijn kaarten te kijken. En iemand die onomkoopbaar is, al helemaal niet. In deze vijandige stemming eindigde het etentje met monsieur Ferraud. Ik had niet de indruk dat ik hem onder dezelfde omstandigheden nog eens terug zou zien. Ik was thuis toen de telefoon ging. Het was de 13 september om 13.46 uur. Een historisch ogenblik. Had ik kunnen vermoeden wat mij boven het hoofd hing... dan had ik de telefoon laten bellen. Maar ik vermoedde het niet. Dus nam nou, ik de hoorn van de haak. Hallo? Monsieur Lieven? Spreekt u mee? Monsieur Lieven, het spijt mij dat ik mij bij uw etentje... zo koud en agressief gedragen heb. Maar meneer Phil... Nee, nee, nee. En ik zou het graag willen goedmaken. Zou u mij en mijn vrouw het genoegen willen doen vanavond bij ons te komen eten? Bijzonder vriendelijk. Ik neem aan dat u als agent van de afweer wel zult weten waar ik woon. Of niet? Maar natuurlijk, monsieur. Avenue Malakoff, 24. U hebt een heel mooie vrouw. Voorname Marie-Louise, meisjesnaam Kleber. U hebt voor het Chinese bediende een kokin Therese, een meisje Suzette en twee buldoggen. Ach, u, schrikt u dat? Uitstekend, monsieur. Ik zal heel graag komen. Laat u zitten, monsieur, Lieven. Bijzonder verheugd dat u mijn uitnodiging hebt aanvaard. Dat is vanzelfsprekend, monsieur. Uh, mijn vrouw komt direct. Mm -hmm. Ik zal wat een drankje voor u mixen. Oh, graag. <hijf> <hijf> ja, wat is dus dat nou? Mijn, mijn handen trillen blijkbaar. Ja, ik word oud. En ik drink de laatste tijd veel. Alsjeblieft. Santé. Santé. Ah, daar is mijn vrouw, Marie-Louise. Monsieur Lieven. Mevrouw. Uh, u te ontmoeten, monsieur Lieven. En ik dank u voor de prachtige orchideeën. Het was mij een waar genoegen, mevrouw. Ook een drankje, chérie? Nee, nee, dank je. Wat is er? Je lijkt zo nerveus. No, het is heus niets. Alleen... Is het? Ja. Ach, excuseert u mij een ogenblik, monsieur Lieven. Ik moet even iets regelen. Vanzelfsprekend, monsieur... Is er soms iets dat ik voor u kan doen, madame? Oh neemt u mij dit alles niet kwalijk, alstublieft. Ik, uh, ik heb wat moeilijkheden met mijn nichtje. Oh, maar dat spijt mij, madame. Ze zou aanvankelijk met ons eten, weet u. Aha. Maar nu wilde ze zojuist het huis ontvluchten. Onze bediende Chantay heeft dat op het laatste ogenblik kunnen verhinderen. En waarom wilde uw nichtje vluchten, als ik haar mag? Om u. Oh, om mij? Ja, zij... Ze wilde u niet ontmoeten. Maar... Mijn man is nu bijder in het salon. Ja, maar gezien de beweegreden van uw mij onbekende nichtje zou ik haar toch wel willen ontmoeten. Wellicht kan dat verhelderend werken. Zo u wilt. Gaat u dan mee? Heel graag, madame. Goedenavond. Zonder vuur, lieve. Goedenavond, mademoiselle Deschamps. Wij hebben Ivana niet verteld wie er vanavond op bezoek kwam. Uh, ze hoorde bij uw binnenkomst uw stem, herkende die en wilde weglopen. U kunt zich wel indenken waarom. Inderdaad. Avan, enfin, wij hebben ons nu vrijwillig aan u overgeleverd, monsieur Lieven. Yvonne verkeert in doodsgevaar. Uh -huh. De Gestapo zit er op de hielen. Maar als is zij niet geholpen wordt, is zij verleuren. U bent bankier, net als ik. Ik wil niet spreken over sentimenten, ik spreek alleen over zaken. U wilt inlichting over de zwarte markt. Ik wil dat het nichtje van mijn vrouw niet zal overkomen. Ben ik duidelijk? Volkomen. Hoe komt het dat de Gestapo u op de hielen zit? Yvonne. Uw nichtje en ik zijn hele goede oude vijanden, mevrouw. Ze kan me niet vergeven dat ik haar destijds bij Clermont-Ferrand heb laten lopen. Ik heb haar nog het adres gegeven van een vriend, een zekere Bastien Fabre. Die zou haar zeker verburgen hebben. Maar ze schijnt hem helaas niet opgezocht te hebben. Ze is naar de leider van de marquis van Limoges gegaan... om in de resistance te kunnen blijven werken. Hm. Onze kleine patriotische heldin. Er zat een verrader in de groep, de marcomist. 55 man werden gearresteerd. Zes zoekt men nog. Eén van die zes zit hier. Yvonne heeft familie in Lissabon. Als ze Lissabon kan bereiken, is ze gered. Monsieur Lieven. Ik begrijp het. Madame de selfie. We komen, Chantay. Het diner is opgediend. Laten we gaan. Mag ik u mijn arm aanbieden, mademoiselle? Nee, meneer, dat mag u niet. Dat zult u zo spoedig mogelijk moeten afwennen, charmante collega. Wat bedoelt u? Dat schrikken als u mij hoort en dat blozen als u mij ziet. Als agenten van de Duitse abweer moet u zich beter beheersen. Als wat? Als agenten van de Duitse abweer. Wat oh. hebt u? U dacht toch niet dat ik u als Franse verzetstrijdster naar Lissabon zou kunnen brengen? Nee, lieve nee. Je vraagt het onmogelijke van me. Ik kan dit niet toestaan. Overste, misschien mag ik mij veroorloven op te merken... dat zonder vuur en lieve ook bij het oprollen van een maquis croissant... ongebruikelijke methode heeft voorgesteld... en dat we daarmee succes hebben gehad. Als die verro werkelijk en, en dat doet hij als ik het meisje naar Lissabon breng? Wie weet wat voor een slag we dan kunnen slaan. Goed dan, je krijgt je legitimatie. Maar ik sta erop dat je het meisje persoonlijk... met de trein naar Marseille brengt... en geen stap van haar zijde werkt voor ze in het vliegtuig zit. Begrepen? Mm -hmm. ...dan breekt er nog maar aan dat de SD gaat beweren ...dat de abweer Franse verzetslieden dekt. Wat is dat? Waarom kijkt u mij zo aan? Heb ik Frankrijk soms weer verraden? Ach, die, die champagne en die bloemen. Waarom doet u dat? Om u wat te kalmeren. U bent één brok zenuwen. Bij ieder geluid krimpt u in elkaar. En er kan u niets gebeuren. U heet Madeleine Noël... ...en u bent een agente van de Duitse abweer... U hebt een legitimatie van de Duitse abweer... en u reist in een slaapcoupé... gereserveerd voor de Duitse abweer. Kom nou, drink op het succes van onze onderneming. Santé. Santé. Na de eerste fles champagne... verloor Yvonne haar angst. We praten over neutrale dingen en lachten. Maar plotseling verstaarde ze weer en wendde haar blik af... Ik ging naar mijn slaapcoupé. Ik had net mijn pyjama broek aangetrokken toen de trein een scherpe bocht inging. Ik verloor het evenwicht en kwam met een dreun tegen de verbindingsdeur terecht. Die sprong open en ik rolde Yvonne's coupé binnen. Ze lag al in bed en vloog verschrikt overeind. Wat is er? Oh, heel niet kwalijk. Ik heb het niet met opzet gedaan. Ik, eh... Uh, oh, Wacht eens even. Wat is er? Die littekens... Oh, dat die, die heb ik overgehouden, ongeval. Nee, opval. nee, nee, je liegt. Wat? Ik heb een broer gehad. De Gestapo heeft hem twee keer gearresteerd. De tweede keer werd hij opgehangen, de eerste keer gefolterd. Toen hij thuis kwam uit het ziekenhuis, had hij diezelfde littekens. Oh, en ik heb u beschimpt, verdacht gemaakt. Vergeef me, vergeef me alsjeblieft, vergeef me. Ik. Monsieur Lieven, wat ben ik blij u te zien. Dank. Monsieur Ferro, Yvonne is in Lissabon. Zij is veilig, u niet. Minder dan ooit. Hoezo? Ik ben mijn deel van de overeenkomst nagekomen, nu is het uw beurt. Maar voor we verder gaan, zal ik u in het kort vertellen... wat mijn onderzoek naar uw transacties heeft opgeleverd. U bent een wetsovertreder van bijzondere soort. U houdt zich wel met kettinghandel bezig op enorme schaal... Maar niet om goederen aan de Duitsers te verkopen, door ze voor de Duitsers in veiligheid te brengen. U tracht Frans bezit te redden. Hiertoe hebt u balansen vervals, te lage productiecijfers opgegeven van bedrijven die onder uw beheer staan, en reusachtige hoeveelheden goederen in schijn aan de Duitsers verkocht. Klopt dat? Ja. Ik zeg ja. u dat die zaak fout loopt. En daarom wil ik u een goede raad geven voor het zover komt. Vraag zo snel mogelijk Duitse beheerders aan. Dan zal geen mens zich meer om uw fabrieken bekommeren. Ach, en die beheerders, die zult u toch wel een rat voor ogen kunnen draaien, neem ik aan. Ja, ik dank u. Niet nodig. En nu ter zaken. Maar ik waarschuw u, Fero, als uw inlichtingen niks waard zijn, dan draait u de bak in. Ik heb niet uitsluitend het begrip voor Franse standpunten. Yvonne is tenslotte met Duitse hulp gered. Dat weet ik, en dat herken ik ook. En wat ik u ga vertellen kan u helpen in de grootste zwarte handelorganisaties te torpederen. De laatste maanden zijn in Frankrijk Duitse rechtskredietkastbiljetten opgedoken in enorme hoeveelheden. U weet natuurlijk wat dat voor biljetten zijn. Natuurlijk. Bezettingsgeld. Wordt het Duitsland in de bezette landen in omloop gebracht om te voorkomen dat te veel echte Duitse bankbiljetten in het buitenland terechtkomen. Juist. Yes. Die rechtskredietkastbiljetten hebben doorlopende serienummers. Twee cijfers van het serienummer, die altijd op dezelfde plaats staan, geven aan voor welk land de biljetten bestemd zijn. In het afgelopen half jaar zijn er met dergelijke kastbiljetten goederen ter waarde van omstreeks 2 miljard opgekocht. Biljetten ter waarde van 1 miljard droegen niet het Franse, maar het Roemeense serienummer. Roemeens? Maar hoe kan een dergelijke hoeveelheid Roemeense biljetten Frankrijk zijn verzeild dat weet ik niet, ik weet alleen dat het zal zijn en monsieur, ik geloof niet dat Fransen in de gelegenheid zijn deze voor Roemenië bestemde zondvloed om te leiden naar eigen land en zo is de situatie overste, maar voor Ferro staat het vast dat de biljetten alleen door Duitsers het land binnengebracht kunnen zijn De dus sterven is u monsieur Ferro, overtuigd wat is er aan de hand ja, wat betekenen die blikken er staan uw vriend Ferro grote moeilijkheden te wachten. Sinds een half uur zitten er SD-mensen in zijn huis. Wat? Ja, als u wat langer bij hem was gebleven, had uw oude vriend de stormbandvuurer Eichjer en zijn adjudant Winter de hand kunnen drukken. Ja, maar wat is er gebeurd? Twee dagen geleden werd in Toulouse een unterstormvuurer Erich Petersen vermoord. Neergeknald in zijn hotel. De daden ontkomen. En voor de SD staat vast dat de moord een politieke achtergrond heeft. De vurer heeft de staatsbegrafenis bevolen. Himmler eist dat de zaak fors wordt aangepakt. SD in Toulouse heeft de Franse politie bevolen... een lijst op te stellen met de namen van 50 communisten, 100 Joden. En deze zullen als represaille worden doodgeschoten. Charmant van de Franse politie, die tegemoetkomendheid. Vindt u niet, monsieur Lieve? Ja, een ogenblik, een ogenblik. Ik heb twee vragen. Ten eerste, waarom wordt er zo'n drukte gemaakt over die Petersen? Omdat Untersturm führer Petersen drager van de bloedorde was. Daarom is Bormann persoonlijk naar Himmler gelopen... en heeft bloedige vergelding gereisd. Mooi. Vraag 2. Wat heeft Ferro met die moord in Toulouse te maken? De SD daar heeft een reeks getuigen verhoord. Daaronder bevindt zich ook een faalman van de Gestapo, een zeker Victor Robinson. En deze heeft de SD de bewijzen geleverd dat Ferro de man op de achtergrond van deze moord is. Overste, Ferro is ervan overtuigd dat de Duitsers aan het hoofd staan van het bedrog met die kasbiljetten. Vindt u het nou niet eigenaardig dat de SD de bankier Ferro ...precies arresteert op het moment dat hij voor ons interessant blijkt te zijn? Ik uh, heb zo het gevoel... ...dat u Ferro op dit ogenblik niet mag laten vallen. Ja, hoe stel je je dat voor? Ik heb in Toulouse een vriend, Paul de Larue. Een man die de onderwereld daar op zijn duimpje kent. Het is uitgesloten dat er in die stad een misdrijf wordt gepleegd... ...waar hij niet achter kan komen. En hij vertelt mij alles. Laat mij dus naar Toulouse gaan. En de SD... Hoe wil je dat oplossen? U moet contact opnemen met Eicher, overste. U moet hem duidelijk maken dat Ferro voor ons buitengewoon belangrijk is. U moet hem de medewerking aanbieden van de Abweer... om de moord op Petersen op te helderen. Ja, ja. Ik ben geneigd het eens te zijn met lieve. We moeten ons nu niet laten uitrangeren. Dus ik moet weer eens naar dat zwijn toe. Je weet net zo goed als ik, Brenner... Dat eisje de laatste tijd grote morele steun heeft, dan zijn nieuwe medewerker, mm -hmm. oversteunvuren Redeker, de zwager van Himmler persoonlijk. weet ik? En ik voel er niks voor bij de schoft op te zitten en pootjes te geven. Geen sprake van opzitten en pootjes geven overste, gewoon de oude truc toepassen. U gaat er naartoe in grote nu en maakt er een geheim commando van. Dat is het natuurlijk. Dit rot liever. Het is iedere dag wat anders. En wat was er vandaag dan, beste Eicher? Ach, overste werthel van de apweer was vanmorgen bij me. Je kent hem toch, Redeker? Zeker. En wat moest die? Het ging over die moord op Petersen. Wat? Ach, neem me niet kwalijk. Ik vergat dat u goed bevriend was met Erik Petersen. En wat had werd er te zeggen? Dat de apweer grote belangstelling had voor Verro. De sleutelfiguur van een geweldige divisiesmokkelsyndicaat. Waartoe blijkt we ook Duitsers horen. Nou, en wat heeft Petersen met divisiesmokkel te maken? Niets natuurlijk! Maar werd er verzocht mij het onderzoek en de moord in combinatie met de abweer te verrichten. En dat hebt u natuurlijk geweigerd? Natuurlijk. Want toen kwam hij op de proppen met de geheim commando zagen En stond erop hier vandaan met Canaris te bellen. En die heeft blijkbaar met uw zwager gesproken, want een half uur geleden kreeg ik een telex. En? Het onderzoek dient in samenwerking met de abweer te geschieden. Werd is al naar de vertrokken en wie vergezeld hem? Meneer Liever. Een smerige dubbelagent. schoft die al jaren in de massagraf hoorde te liggen. Als ik die ooit nog weer eens in mijn vingers krijg. Ik ben dus met mijn overste naar Toulouse gekomen, in de hoop dat jij me zou kunnen helpen, Paul. Ik moet weten wie die onderstormvuur op Petersen heeft neergeknald. Ik moet weten of het een verzetstaat is geweest of niet. Een politieke moord was het zeker niet. Nou, dat moet je me dan maar eens bewijzen. Door me te zeggen wie hem neergeschoten heeft en hoe en waarom. Maar Pierre, ik ga er geen landgenoot verraden... die eens meer een natie heeft neergeknald. Dan moet je eens goed luisteren, Paul. De nazis hebben 150 mensen gearresteerd, landgenoten van je. Die worden bij wijze van represailles doodgeschoten. Dat kunnen we alleen verhinderen door te bewijzen... dat het geen politieke moord is geweest. Dat die Petersen een of ander vuiltje heeft uitgehaald. Dus wie heeft Petersen neergelegd? Een zekere Louis Monico, een Corsicaan. Louis de Raveur werd hij genoemd. En wie is die dromer? Een verzetsman? Wel, nee, een echte gangster. Nog heel jong. Hij heeft al vier jaar gezeten voor doodslag. Hij heeft het zwaar aan de longen. En waarom heeft hij hem neergelegd? Nou, wat ik ervan gehoord heb, is die Petersen een enorm zwijn geweest. Hij is niet neergeknald omdat hij de bloedorde had of lid was van de SD. Hij was hier als particulier. En weet je wat hij deed? Hij kocht goud op. Kijk eens aan. Hij kocht iedere hoeveelheid. Moet een enorme kettinghandelaar zijn geweest. Meneer Petersen van de SD, illegaal handelaar in goud... en de Führer beveelt de staatsbegrafenis. Er worden gijzelaars doodgeschoten... en Duitsland heeft een held verloren, Heil. Zoals je zegt. Alvijf met de tijd kreeg de dromen vertrouwen in Petersen... en de dag in kwestie kwam hij met de grote partij goud bij hem in het hotel. Hoeveel heb je nu? vroeg Petersen. 300 wie door en 35 slaven. Maar wat is het geld? Toen zei hij Petersen... Ik ben untersturm, Petersen van de SD. Je bent gearresteerd. Louis Monico schoot door zijn rechterzak heen... drie kogelstoffen peters in de borst. Was meteen dood. De dromer pakte zijn koffers met goud en verdween. Van wie weet je dat allemaal? Van zijn broer. Heeft hij je dat zomaar verteld? Ja, het komt er eigenlijk niet meer zo op aan. Ik vertelde je toch al dat de dromer het aan zijn longen heeft. Drie dagen geleden heeft hij een bloedsmuur in gehad. Ligt in het ziekenhuis, heeft nog maar een paar dagen. Je kunt er met je overste heen gaan. Hij is bereid de verklaring af te leggen... en dan heb je het bewijs waar je zo naar zoekt. joh, Brennan... Toulouse. Lastig goed. Wat ik te zeggen heb is van het grootste belang. Jawel, overste. We hebben de moordenaar van Petersen gevonden. Overste. Wat een geluk. Maar die geldschieter, die Victor Robinson... die heeft Ferro immers beschuldigd. Hebben we intussen ook opgehelderd. Robinson werkte samen met Petersen. Hij is vroeger in dienst geweest bij Ferro... maar die heeft hem eruit geschopt. Daarom wil hij zich wreken. Maar dat is nog niet alles, Brenner. De hoofdzaak komt nog. Voor zover Liefden heeft kunnen nagaan... ...had Petersen ook te maken met die enorme zwendel met Rijkskredietbiljetten. Versta je me, Brenner? Ik versta u uitstekend over ze. We weten nog niet precies hoe de samenhang is... ...maar er is geen seconde te verliezen. Als het juist is dat Petersen bij die smokkel betrokken was... ...krijgen we natuurlijk een enorm schandaal... ...en zal de SD uiteraard proberen de zaak in de doofpot te stoppen. We zijn ze dus tot dusver voor. joh, Brenner, u neemt een paar betaalbare mannen. Tot uw orders. Lieven is erachter gekomen dat Petersen een geheim adres heeft... avenue u 28... De SD schijnt er niet van op de hoogte te zijn. Daar gaat u heen. Tot uw orders, Overste. Haal alles ondersteboven. Breng alles wat u aan verdacht materiaal en handen krijgt in veiligheid. voor de SD het laat verdwijnen. Begrepen? Jawel, Overste. Die lieven. Een geweldige geel. Ja, een wagen met drie man voor onmiddellijke actie. En snel! Snel! Snel! Monsieur Petersen. Maar, monsieur, de dames zijn immers boven. Welke dames? Madame Lili Page en haar kamenier. Wie is Madame Page? De vriendin van monsieur Petersen, natuurlijk. Hij is zelf op reis al een paar dagen. Nou, boven. Zeker, monsieur, wat wenst u? Madame, ik ben Major Brenner, ik heb opdracht uw woning te doen zoeken. komt u binnen en ga uw gang. Ja, wat moet dat? Madame, het lijkt me onnodig dat zonnescherm te laten zakken. Ik verzoek de schoonheid van Madame in het volle daglicht te mogen bewonderen. Charmant. Wel, misschien wilt u dan nu met de huiszoeking beginnen, Major. Naar het gegichel van de kamenier te oordelen waren zijn mannen daar al mee begonnen. Geërgerd opende de majoire mahoniehouten kastje. Wat hij daarin ontwaarde, bracht hem met schaamrood op de kaken. Hij had wel eens gehoord dat de boeken, foto's en voorwerpen bestonden die het licht der openbaarheid niet verdragen konden, maar had er zich nooit een voorstelling van kunnen maken. Monsterachtig, verdorven. Geen wonder dat een dergelijke nazi de oorlog verloor. Hij ging naar de kamer ernaast, waar zijn mannen zich op de boekenkast hadden gestuurd. De Jorge huiverde van ontzetting toen hij zag waar ze zo'n plezier over hadden. Hij gelastte de mannen de boekenkast en de kamer met rust te laten. Net was hij terug bij de wilderige lilipage, toen... Geen woord, of ik schiet. Je handen omhoog, kom binnen. Prosper, idioot, waarom kom je boven? Ja, waarom zou ik niet naar boven komen? Het zonnescherm was toch opgehaald? Ah, zeg op, wie ben jij? Prosper Lontan, etaleur, 28 jaar. Monsieur le commandant, ik zal alles eerlijk zeggen. Prosper is mijn... is mijn geliefde. Ik heb Petersen met een bedroog van het begin af. Gelooft u mij? Nee. Jij daar, sluit die vent in de badkamer op... en blijft u zelf voorstaan. Moet dit nog lang duren, majoor? Net zo lang tot ik nadere orders krijg... en net zo lang blijft u ook hier in deze kamer, madame. Laat u zitten, madame. U bent gewaarschuwd. Ah, meneer lieve. Gelukkig dat u er eindelijk bent. Goedenavond, majeur. Goedenavond, madame. Ik neem aan dat u Lily Page bent. Die ben ik, monsieur. Mijn complimenten, madame. Iets gevonden, majeur? Alleen onoorbare zaken, niets van belang. Ik heb wel een gevangene. Prosper Prosperis, mijn geliefde, monsieur Van de zaken die Petersen doet, weet hij niets Van de zaken die Petersen deed Erich Petersen is namelijk in Toulouse gevallen onder de kogels van een zakenrelatie Zo Dus ze hebben de smerige schoft eindelijk zijn wet gegeven Laat u niet door smacht overweldigen, madame Ja, maar ik dacht, Wat zullen we nou hebben? Kerel, durf jij mij in de reden te vallen? En blijf met je smerige vingers uit die kast Wie zou hier nou rijkskredietkastbiljetten verwachten? Kijk eens aan Mevrouw, stelt u ons toe dat we nog even opnieuw gaan zoeken? Met genoegen. Ik wil u zelfs wel vertellen waar u zoeken moet. Overal waar de majoor zijn mensen verboden heeft te zoeken. Madame, mag ik u vragen naar uw kamer te gaan? Ik kom straks naar u toe. Wel, meneer, laten we de stofkan maar eens gaan hanteren. Geen geringe oogst, madame. Vijf miljoen maken in Rijks van Roemeense uitgaven. Zegt u dat iets? Nee. En Prosper? Ook niet. Ik spreek de waarheid, monsieur. Prosper is mijn grote liefde. Alleen om hem heb ik het hier uitgehouden met Erich, met, met, met dat zwijn. Maar u gelooft me immers toch niet? Hè? Ik geloof u wel degelijk, madame. Ik heb een gesprekje gehad met Prosper. Een jaar geleden heeft de SD hem gearresteerd. Hij werd verhoord door een zekere onderstormvuurer Petersen. U ging naar hem toe om een goed woordje voor Prosper te doen. Page viel bij Petersen in de smaak. Hij beloofde Prosper vrij te laten als... Uh, en u werd noodgedwongen Petersens geliefde. Zo is het precies gegaan, monsieur. Luister goed, madame. Ik ben bereid Prosper te beschermen. Onder één voorwaarde. Ah, ik begrijp u. Dat geloof ik niet. Petersen was verwikkeld in een grote geldzwendel. Ik moet weten hoe die biljetten Frankrijk zijn binnengekomen. Als u ons daarmee kunt helpen, zal ik uw prosper in bescherming nemen. Daar hangt een schilderij, monsieur. Leda met de zwaan. Oh ja, Neemt u dat van de muur. Ah, een muurzeef. Zet u het slot op 47132. Ja. Mm -hmm. U ziet daar een in zwart leergebonden boek. Ja. Petersen was een walgelijk pedante vent. Hij hield van alles aantekening: van mannen, van vrouwen, van geld. Dat is zijn dagboek. Als u dat gelezen hebt, dan weet u alles. Ja. Met een ham begon Thomas Lievens zwarte marktcarousel. En wel, varkensham in rode wijn. Hier komt hij met het recept. U neemt een hele verse varkensham en die ontdoet u van de zwoerd en een deel van het vet. Dan maakt u een brei van geraspte uien, fijn gestoten peperkorrels, gember, jeneverbessen en laurierbladeren En wrijft de ham daarmee in tot hij een donkerbruine kleur heeft aangenomen. En dat doet u natuurlijk met uw hand. Dan legt u de ham 5 tot 8 dagen in een pan. Overgiet hem met een fles rode wijn en een halve fles azijn en keert hem hierin herhaaldelijk om. Voor het braden wrijft u hem flink in met zout en zet hem met de helft van de marinade op het vuur. Als het vocht gedeeltelijk is ingekookt, zet u de ham in de oven. En voeg de rest van de marinade beetje voor beetje toe. U braadt de ham tot hij een mooie bruine tint heeft gekregen. Bindt het braadfond tot een fluwelige saus. En dient het vlees op met zelderijssla en gekookte aardappelen. En reken al naar de grootte voor de ham een kook- en braadtijd van drie tot vijf uur. Eet smakelijk luisteraars. U hebt geluisterd naar het zesde deel van Het kan niet altijd caviar zijn. Een twaalfdelige hoorspelserie naar de gelijknamige roman van Johannes M. Zimmel. De rondverdeling was als volgt. Thomas Lieven, Luc Lutz. Overste werkte, Robert Sobels. Concierge, Piet Ekel. Professor Deboucher, Frans Somers. Yvonne Deschamps, Marijke Merkens. Johannes Zimmel, Dolf de Vries. Major Brenner, Geest Lenebank. Jean-Paul Ferraud, Rob Gerards. Madame Ferro, Bert Westerduin. Stoombaanvuur Eiche, Paul van Gorkum. Oberstoombaanvuurer Redeker, Hans Hoekman. Paul de Larue, Frank van Erve. Een vrouw, Joke van den Berg. Lili Page, Willy Bril, Prosper Longtan, Peter Reumer. En een soldaat, Guus van der Made. Technische realisatie, Herman van der Lely en Léon Dubois. Regie Hero Muller.